Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronacrisis is een bedreiging voor onze geestelijke gezondheid, dat zegt de GGZ. Die maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van een grote groep Nederlanders. Dat zijn de dak- en thuislozen, dat zijn de ouderen en met name ook de mensen die mantelzorgend voor die ouderen verantwoordelijk zijn... Maar dat zijn heel in het bijzonder de jongeren. Ja, het gaat minder goed met kinderen en jongeren, bijvoorbeeld doordat sociale contacten wegvallen. Volgens de GGZ melden instellingen meer gevallen van zelfverminking en neiging tot zelfmoord. Ook is de GGZ bang dat er meer huiselijk geweld en misbruik plaatsvindt. In meerdere Franse steden wordt gedemonstreerd voor vrijheid van meningsuiting. Doen mensen om steun te betuigen aan de geschiedenisleraar die vrijdag door een extremistische moslim werd onthoofd. Omdat hij tijdens een les Mohammed cartoons had laten zien. De dader werd na de aanslag door de politie doodgeschoten. Elf familieleden en vrienden van hem zijn opgepakt. Op de telefoon van de dader stond een foto van het slachtoffer en een verklaring waarin de man de aanslag opeist. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 8184 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er 45 meer dan gisteren. Er liggen nu 1652 besmette mensen in het ziekenhuis. 84 meer dan gisteren. 364 coronapatiënten liggen op de intensive care. Wil je een frisse neus halen in de natuur vandaag? Dan ben je niet de enige. In veel bossen is het druk. Op sommige plaatsen te druk, vertelt deze boswachter. Het is zodanig druk dat er gewoon niemand meer bij kan. Zelfs als zou je het willen, uh, je kan gewoon je auto of je fiets niet meer kwijt. Dat is in de bossen rondom Breda. En al die drukte zorgt voor flink wat irritatie. Inmiddels beginnen recreanten elkaar zelfs in de haren te vliegen. Uh, de wandelaar wil niet aan de kant voor de mountainbiker. En de mountainbiker wil niet aan de kant voor de, voor de wandelaar om het even zo uit te leggen. Mocht je er toch nog op uit willen trekken vandaag, luister dan even naar deze tips. iets wat verder, rij wat verder met je auto, um, check van tevoren of dat het te druk is en als je er komt en het is te druk, rij gewoon door, uh, zo houdt het voor iedereen leuk. Het weer nog bewolkt, hier en daar ook een paar druppels regen, blijft de hele dag ongeveer zo, het wordt zo'n 12 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB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 Disco klassieker aan het begin van uh, Zandvoort op zondag, uur 2. Deze zonnige zondagmiddag nogmaals een heilig goedemiddag, Zandvoort. En leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat ook doen, hè, want uh, we hebben nog heel veel informatie voor je. En uiteraard ook leuke muziek. En die informatie bestaat ook onder meer uit uh, sport. Hebben we het in vorig uur al gehad, uh, uiteraard. Over de eredivisie. Die wedstrijden houden we in de gaten. Maar we doen nog veel meer, Robert-Jan. Ja, allereerst even een uh, update van de Ronde van Vlaanderen. Wij maakten ons al op voor een, uh, ja, een clash tussen Van der Poel en uh, Wout van Aert. Maar die liggen 43 seconden voor op het peloton. En uh, proberen natuurlijk weg te blijven met nog zo'n even spieken. 27 kilometer te gaan. Uh, proberen de heren dat onderling uh, weg te blijven van het peloton. En uh, tussen elkaar, dus tussen of Van der Poel of uh, Wout van Aert. Dat ze met z'n tweeën gaan afmaken. De ronde van Vlaanderen. Dat had jij mooi gezegd, dus dat het uh, tussen ja. die beiden ging. Ja, Nou ja, dat, ja. dat, dat is ook voorspeld, maar dat het er dan ook uitkomt, moeten we nog even zien. Goed, dat is één, uh, dat is die update even. Daarnaast uh, straks natuurlijk weer, ja, zoals je al zegt, de tussenstanden in de voetbal-eredivisie. Uh, van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen, die vandaag zijn verspeeld, zeker zijn, om half drie zijn begonnen. Over een tweetal uh, platen krijgt u het uh, beloofde interview... van onze collega Jelmer Koper met Gert-Jan Bluis. Want vanmorgen werd er een wandeling gemaakt... langs de zandsculpturen. En uh, daar ontmoette Jelmer Gert-Jan Bluis. En hij sprak met hem over uh, het wel en wee van de expositie. Want daar hebben we het nu over. Uh, verder hebben we natuurlijk, uh, ga, gaan we dit uur ook even terugkijken... naar wat heeft het nou allemaal... De officieel is het de herfstvakantie. Dus officieel zou het... Uh, Hartstikke druk zijn met Duitsers in de hotels in Zandvoort. Maar dat kwam het allemaal niet van. Dan gaan we even terug naar afgelopen maandag nog voor de dinsdag... dat Rutte uh, het, uh, de, de interview gaf, de persconferentie gaf. Uh, hotels blijven open, maar wat heeft het voor de hotels van Zandvoort allemaal te betekenen? En, uh, onze collega's spraken met uh, Suzanne Janssen, eigenaresse van het Amsterdam Beach Hotel. Daarnaast uh, gaan we even op het strand uh, kijken... hoe de strandpaviljoenhouders uh, terugkijken op dit toch roerige seizoen en hoe zij daarop terugkijken. En verder uh, hebben we natuurlijk uh, nog veel meer Zandvoorts nieuws in het kort. Voetbal, wielrennen uh, uh, en nog veel Zandvoorts nieuws. Uh, wellicht nog een stukje over... Uh, wat de bronstijd, want dat is natuurlijk op dit moment ook aan de, ha aan de hand tijdens de, de Zandvoort Goes Wild maand. Daar hebben we ook nog een item voor klaar liggen. Wellicht dat we daar ook nog even tijd voor hebben. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En dat luisteren kan onder meer op het tv-kanaal van CFM kanaal 40 digitaal via Ziggo. Of download onze ZFM app, hij is gratis beschikbaar in de diverse stores. Een lekkere kawaal van Eagles nu. Hier zijn met Lying eyes. girls just seem to find out early How to open doors with just a smile A rich old man, she won't have to worry She'll dress up all the lace, go in style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 En Zandvoort wordt uh, elke gouden oude platina. Zo, deze, de eagles en de lying eyes. Nogmaals, een hele goede middag en leuk dat je luistert. Zandvoort op zondag bij je tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Zo dadelijk uh, gaat uh, Jelmer Koper praten met de wethouder van cultuur, Gert-Jan Bluis. Dat allemaal over de expositie uh, van de zandsculpturen in Zandvoort... Wil je trouwens een kijkje nemen op de zandsculpturen op het Badhuisplein? Dat kan via www.visitzandvoort.nl Kan je op de webcam kijken naar de zandkastelen, uh, waar ik bijna zeg, uh, zandsculpturen al daar. Maar zometeen eerst het gesprek met geert Bluis. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon Zit een man die het tot gisteren nooit won Maar zijn auto vroeg hier vlakbij uit de bocht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 Het blijft nog altijd een van de betere platen van Akda en Minik. Het zonnestralen op deze zonnige zondagmiddag hier in Zandvoorts. En ook in Zandvoort is het momenteel gezellig druk. En we keken net naar de, beelden, de live beelden op het Badhuisplein. Ook bij de zandsculptuur al daar een drukte, Albert-Jan. Van belang, maar gezellig zonnetje erbij, frisse wind, heerlijk Hollands weer. Zo is het. Nou, onze collega Jelme Koper die uh, liep uh, vanmiddag uh, langs uh, de zandsculpturen. En dat deed hij niet alleen, nee, samen met uh, de wethouder van cultuur, Gert-Jan Bluis. Nou, mijn allereerste vraag is hoe de EK zandsculpturen 2020, wat officieel geen uh, evenement meer is, maar toch zijn doorgang heeft kunnen vinden. Ja, de, nou, we kregen natuurlijk het bericht uh, dat alles uh, zou worden afgelast, ook in de openbare ruimte, in... Nee, dat was een korte wandeling, <laughs> oh, denk ik. denk je. ook niet. Sloep. Ja, sloep, sloep. Nou, we gaan kijken of we hem nog één keer aan de praat kunnen krijgen... en anders proberen we het op een andere manier. Zullen we eerst even iets doen? Ik, oh ja, doe maar even een berichtje als we. wat nou, hebt. Nou, een berichtje met, met een filmpje erbij. Mag dat? Oh, oh. oh of met een berichtje erbij. Ja, nee, ook goed. Nee hoor. En dan gaan we even terug naar afgelopen maandag, want... Uh, want de herfstvakantie was begonnen en normaal gesproken is dat een hele drukke tijd in Zandvoort. Want vele Duitsers weten dan de weg te vinden naar Zandvoort. Maar met het wegblijven van al die Duitsers was het erg stil in Zandvoort. Hotels en appartementen stonden, staan grotendeels leeg. En zou ook het vakantiepark Centerparks naast het circuit slechts half voor de helft vol zijn. Suzanne Janssen, eigenaresse van Amsterdam Beach Hotel, ziet dan de wintermaanden ook somber tegemoet. Het wordt een hele lange winter voor iedereen, ben ik bang. Hier de bijdrage van onze collega's van NHTV. Ook uh, zitten wij de vakantie vol uh, met gasten en uh, de weekenden nu zijn... Redelijk, maar door de week is het uh, soms een nulkamer, soms uh, twee, dan weer zes. Dus het is uh, wisselvallig. Uh, en niet zoals we gewend zijn, in ieder geval. Sinds wanneer is dat begonnen? Eigenlijk vanaf het moment dat Duitsland code rood aan, uh, in eerste instantie Noord-Zuid-Holland geloof ik, uh, gegeven heeft. Dus zo'n drie weken geleden, ja, stroomden het al annuleringen. Um, nou ja, we hadden dan nog wel hoop dat er in de vakantieperiode nu, uh, dat, het, uh, dat de Nederlanders nog wel uh, boeken. Dat gebeurt wel, maar minimaal. Dat was de bijdrage van onze collega's van H Nieuws. Zij spraken, spraken met Susanne Jansen van het Amsterdam Beach Hotel. Dat uiteraard naar aanleiding van het aantal toerisme wat, wat toch wel veel lager is geworden hier in Zandvoort. Dat door het coronavirus. Zometeen het gesprek van me kopen met geert jan Bluis good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love. was de single uit de jaren 80 van Starship en stap als Stop As Maar voor wij weer verder gaan met het interview met Geert-Jan Bluis... wat Jan Koper zojuist gemaakt heeft of gehad heeft. Gaan we eerst nog even kijken naar het wielrennen... want ja. hoe is het met Wout van Aert en Mathieu van der Poel? Het is echt spannend hoor, over die kasseien. Ik bedoel, wat dat betreft lijkt me wel Parijs-Roubaix. Maar uh, goed, uh, ze, zijn nog twee, ze zijn allebei nog uh, weg voor het peloton uit. En dan heb ik het natuurlijk over Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Uh, ze hadden op een gegeven moment een, een, een voorsprong van uh, nou, ander, 1 minuut, 15, 16 seconden. Nou, nog steeds een beetje, die, die, toch? Lo die loopt iets terug naar 1 11, Maar ja, ze zijn nu weer uh, over de kasseien de berg op aan het fietsen. Ik vind wel dat, anders, dat, uh, dat Van der Poel uh, erg veel kopwerk doet. En de Belg uh, af en toe uh, zijn plicht doet. Maar niet meer dan dat. Het is voornamelijk Mathieu van der Poel die op kop rijdt. Met nog 13 kilometer te gaan, met 1 minuut 10 voorsprong voor de heren... gaat dit zich ontvouwen naar een, ja, ik denk een historisch tweegevecht. Twee tussen de Belg Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Nou, vanmiddag ging collega Jelme Koper samen met de wethouder van cultuur... Gert-Jan Bluissen langs de zandsculpturen hier in Zalvoort. En uiteraard sprak hij de wethouder daarover. Nou, mijn allereerste vraag is hoe de EK zandsculpturen.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 dat we dan geen last meer hebben van corona en dat we dan ondertussen het virus onder controle hebben. Ja, en zo niet, dan dus zullen we daar een mouw aan moeten passen. Het zijn ja. natuurlijk ook weer een jaar verder. Dus dan hebben we misschien ook wel een oplossing om toch een EK... ondanks een bepaalde vorm van corona te houden. Dus ik denk dat het allemaal wel goed komt. En laten we vooral nu genieten van deze positieve energie... Zeker. die deze kunstwerken in antwoord geven. Ja, het wedstrijdelement is echt het oordeling van de vakjury is eruit gehaald. Uh, wel is er een publieksprijs in het leven geroepen. En uh, die wordt dit jaar dan ook uh, wat, van wat meer waard.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 En dan alsnog de waardering te geven met een publieksprijs en een winnaar te bepalen. Maar uiteindelijk vind ik het het mooiste dat ze zeggen van wij doen allemaal mee. En voor mij zijn het eigenlijk op dit moment zes winnaars. En dat was het gesprek wat Jelme Koper had met de wethouder van cultuur, Geert-Jan Bluis. Uiteraard over de zandsculpturen en de twee sculpturen waar ze het over hadden. Dat van de Herten, dat, is van, dat staat bij het uh, HDMZ-museum. Dat is van een Nederlandse deelnemer, hè? Klopt, van uh, Maxime Gazendam. En, uh, en die andere is van een Ier. Ja. Uh, Zijn naam ben ik heel even kwijt, moet ik eerlijk zeggen, maar... Zoek hem op. Ja, um, oké. Okay. <laughs> en uh, die staat in ieder geval bij het, bij het uh, raadhuis. Dat is uh, Albert-Jan Vos, die daar uh, staat. <laughs> dus als je die belder wil, zie je bent van harte welkom uiteraard in. in Margie uit Ierland. Kijk, ja, Ierland, dat had ik goed, maar de naam uh, was ik even kwijt. Ja, dat kan gebeuren. We gaan zo dadelijk gaan we de eerder visie doornemen, want uh, de rust is inmiddels, uh, denk ik, bijna voorbij. en uh, ze gaan weer beginnen aan de tweede helft van de wedstrijd die vanmiddag om half drie gestart zijn. En uiteraard hou je je daarvan ook op de hoogte bij deze Zalvoort op zondag. En ook voor de goede muziek moet je zeker zijn bij je eigen lokale radio. Zie je ben, we zijn er 24 uur per dag. En dit is ook eens zo'n lekkere gouden houden van de Blue Nile. En tinseltown Town in the Rain. Ja, we hadden zo drukken, Albedjan, dat we even niet aan de divisie doorkwamen net. Uiteraard heel veel aandacht besteed aan de zonsculptuur en Geel terecht. Want het zijn weer mooie beeldwerken geworden hier in het centrum en op het Badhuisplein. We gaan kijken naar de Eredivisie. Ze zijn inmiddels uit de rust. En dan hebben we het over de wedstrijd die om half drie gestart zijn. Maar vanmiddag om half één is er ook al eentje gespeeld. Ja, dat was een heuse derby. Uh, uh, Feyenoord ontving thuis Sparta en uh, eindstand was daar 1 tegen 1. Kijk, dat is mooi hè, tijdens een derby gewoon uh, gelijk spelen. Allebei weer blij, toch? Ja, nou, ik denk dat uh, onze coach van Feyenoord niet helemaal gelukkig is. Nee, oké. Okay. Maar vanavond zien we Ni de beelden. Niet hetgene wat hij verwacht had uh, nee. waarschijnlijk. Half drie gestart uh, Ajax tegen SC Heerenveen. Daar gaat het lekker met de Amsterdammers, want die staan 3-0 voor. En dan hebben we ook nog Ado Den Haag thuis tegen Vitesse. Tussenstand 0 tegen 1. Zometeen meteen om kwart voor vijf. Pek Zwolle tegen PSV en FC Groningen tegen FC Utrecht. En dan hebben we om 8 uur vanavond de klapper van de dag. FC Emmen ontvangt Fortuna Sittard. En uiteraard houden we de wedstrijden voor je in de gaten. Maar eerst weer lekkere muziek. Wat dacht je van deze hier dus? Daido en thank you. Voordat we naar het uh, strand toe gaan, gaan we eerst nog even naar uh, België toe. Naar uh, de Ronde van Vlaanderen, ja, want uh, ja, ja, daar ja, krijgen ja, ja, we de finish nou. ze hadden 45 seconden voorsprong nog enige tijd geleden... op 2 kilometer van de meet. Maar uh, de achtervolgers lopen nu hard in, want uh, ze, ze gaan nu naar... Oh, nu trekt uh, Van der Poel trekt de sprint aan. Oh, en uh, Van Aert komt langs zij, want ja, anders laten ze zich opslokken door het peloton... Maar uh, ik, uh, ik, ik hou een hart vast, kalme hart vast. Oeh, tot aan het laatst. Ik bedoel, fotofinish. Dit wordt een fotofinish. Ja, echt waar? Na 5 uur 43 minuten en 22 seconden op de fiets zijn ze over de meet. En uh, het was bijna nog een surplus even tussen, tussen, tussen Wout van Aert en uh, uh, Mathieu van der Poel. Maar ik denk dat er een fotofinish aan te pas moet komen ja dat was die al ja, die nee, zo. Wacht, ja, daar komt -ie. Mathieu van der Poel van der Poel. Ja. De Poel ja hoor het is hem gelukt ongelooflijk ronde van Vlaanderen nou, het, het is goed dat je niet gewet had over je over je mooi verloren ja want ik, ik, ik zag van ik zag van, uh, van een hapje eten en wat drinken ja van en ik, maar, ik... zei al oh, daar wordt je alleen maar dik van dus wat, uh, wat langzamer maar uh, oké okay. nou, gereden door uh, door beide renners en uh, met uh, Mathieu van der Poel de Nederlander als winnaar mooi dan gaan we nu naar het strand. Dan gaan we nu naar het strand. Ja, want uh, luisteraars, de Noord-Hollandse strandpaviljoenhouders hebben op z'n zachtst gezegd ons tuimig seizoen achter de rug. Sluiting in het voorjaar soms extreme drukte in de zomer en ook nu moeten de jaar rond paviljoens weer dicht vanwege de virus. Met Niels Priester van Beach Club Mango's in Zandvoort en Kevin Bredewoud van Luctor et in Mergo in Kamperduin blikken we terug op het afgelopen half jaar. samen met onze collega's van NHTV. Wat voor gevoel en wat voor verwachtingen ging jij dit seizoen in? Uh, ja, Vol goede moed, vol goede zin met allemaal verse nieuwe ideeën. En, uh... Formule 1? Formule 1, nog een keer erbij inderdaad. Ja, dus er was, er was een, het, zou, het zou een behoorlijk jaar moeten worden, we hadden nog een food market die we eigenlijk op het boulevard wilden organiseren. En, ja. Strandpaviljoenhouder Niels Priester zal het afgelopen roerige strandseizoen niet zo gauw meer vergeten. De onrust begint allemaal op 13 maart, als, net als nu, alle horeca de deuren moet sluiten. Om half zes uit mijn hoofd hoorde dat we om zes uur dicht moesten, of half zeven, en dan zeven uur dicht moesten. En ja. Uh, ja, die was heftig, die was heel heftig. Ja, deuren dicht, iedereen eruit. Ja. Hoe heb je die, die weken van sluiting ervaren? Uh, heel raar, heel gek. Het was natuurlijk ook nog eens een keer ongelooflijk mooi weer. Dus een strandpaviljoenhouder is dat wel extreem zwaar. Normaal gesproken had je echt al een fantastisch voorseizoen kunnen draaien daardoor. En uh, ja, er dat dat dat, dat, dat dat, dat was niet direct een einde in zicht. Het gaat je wel aan het nadenken zetten van uh, wat gaat de toekomst bieden zometeen. En uh, kan het allemaal doorgaan zoals het nu is. Ja. En zoals we gewend zijn. Ook Kevin Bredewoud moet dan zijn jaar rond paviljoen in Kamperduin sluiten. Hij zit er al flink in de problemen, want storm Kiara heeft het strand daar bijna volledig weggeblazen. Ja, krappe sokken. Eigenlijk ja, weinig, weinig strand, dus ja, weinig plek om lekker te voetballen en uh, lekker, uh, ja, de ruimte te hebben. Ja, dat was uh, jammer. En wat heb je daarvan gemerkt? Want je was bang, dat, er, uh, dat ja, je kon het strand eigenlijk niet op, toch? Nee, nee ja, we, ho we hoopten natuurlijk wel dat de mensen op het strand konden liggen. Want ja, dat, uh, dat was ons grootste angst eigenlijk. Want ja, als er niemand uh, op het strand kan liggen... en we kunnen minder mensen helpen binnen... ja, dan houdt het wel een beetje op. Veel paviljoenhouders vrezen in het voorjaar voor hun voortbestaan. Helemaal als ze ook nog eens buiten de nauwregeling dreigen te vallen. Een steunpakket van de overheid... Een grote protestactie met strandbedden moet daar verandering in brengen. We zijn er toch in behoorlijk wat media regelmatig genoemd. Dus ik weet zeker dat minister Koolmees uh, ons gezien heeft. Ja, en het heeft ook uh, uiteindelijk de, de, de hulp uh, ja, geleverd. de reparatie van NOE1. Uh, ja. Ze hebben ons als Nederlandse kust ook verenigd. Zeg maar. Als pavioenhouders langs de Nederlandse kust hebben we ons nu ook verenigd. Dus, uh... Dat is daaruit voortgekomen? Dat is daaruit voortgekomen, ja. Dan is het 1 juni en mogen de paviljoens onder strikte voorwaarden hun deuren weer openen. Ja, dat was uh, ja, lekker, want we konden weer gewoon ons ding doen en uh, dat, ja, daar waren we heel blij mee natuurlijk. Ja, minder mensen, dat wel. Maar uh, het was wel uh, continu bezet, evengoed, de, de plekken die we hadden. Dus daar waren we heel blij mee. Goed weer natuurlijk. Ja, en het weer was uh, prachtig. Ja, zeker. Uh, ja, als je dan dus van de een op de andere dag uh, zo open mag weer, maar wel ook met... Uh, dat is, dat is behoorlijk streng. Van, er wordt goed gecontroleerd of echt anderhalve meter en niet dit en geen rijvorming en geen en de looproutes. Dus ja, dat was spannend, maar we zijn er wel hartstikke goed doorheen gekomen. Het was af en toe ook wel een beetje te druk, of niet, op het strand? Overlast met jongeren en... Uh... Ja, dat was gewoon niet leuk. Dat is gewoon... Uh, kijk, de, de, de, de, kijk de, de drukte maakt in principe niet zo heel veel uit. Want het strand is gewoon groot en noem maar op. Alleen ja, die jongens die hier naartoe komen om alleen maar overlast te veroorzaken, daar ben je natuurlijk absoluut niet blij mee. Dus ze hebben ook al een genomen, we hebben extra beveiliging zelf ook ingezet. We ja. hebben uh, nou contact gehad met, uh, met de gemeente en ook met de politie. Uiteindelijk wel uh, kiet kunnen draaien of nog winst kunnen maken? Nee, nee, nee. Dat, uh, bij ons is een derde van, uh, van, van de omzet bestaat uit uh, de feesten, partijen, en evenementen die eromheen draait. Dus als dat volledig wegvalt en nog eens een keer 2,5 maand dicht. Dan haal je niet wat je, wat je normaal haalt, nee. Maar ja, dat zou ook wel gek zijn als we dat gehaald zouden hebben. Om afbreek- en opbouwkosten te besparen, mogen in Zandvoort de zomerpaviljoens... ...voor één keer ook in de winter op het strand blijven staan. Maar niet open voor publiek. Voor Niels zit het seizoen er nu op. En Kevin, die heeft opnieuw voor vier weken de deuren moeten sluiten. Het moet er nog een beetje om in laten werken natuurlijk, maar uh, ja, we gaan het wel zien. We... We houden de moed vast en we gaan gewoon door en uh, proberen in oplossingen te denken. Je bent dus wel verplicht om van de winter het paviljon in de gaten te gaan houden. Ja, en hoe ga je dat doen? Um, ik ga zelf hier gewoon kantoor houden. Ik, bedoel, uh, ik heb het mooiste kantoor van Nederland, uh, zeg ik wel dat maar. Dus ik ga je zelf gewoon gezellig kantoor houden en, uh, en ja, ik ga binnen gewoon ook al dingen aan de gang. Ik moet toch, de nieuwe kaart moet weer komen en ik heb allerlei andere ideetjes nog en dan ga ik hier gewoon lekker op mijn gemakje allemaal uitwerken. Nou, het is wel mooi dat ze er uh, toch het uh, beste van maken, Albert-Jan. Uh, ondanks uh, de coronacrisis, toch? Ja, nee, klopt. En je hoorde inderdaad de uh, mango's, uh, zeg maar... Uh, die, uh, die gewoon uh, ja, in het uh, strampafioen blijven van de winter. Uh. Hij mag weliswaar niet open, maar hij kan uh, voldoende andere dingen doen. Dat hoorden we juist. We hebben vandaag een jarige bij CFM. Onze collega Jaap Koper. Jaap, van harte gefeliciteerd. En uh, ik heb een plaat voor je uitgekozen. Ik hoop dat je hem leuk vindt. ik denk, nou, dit is wel een plaatje die Jaap kan waarderen. Vandaar, dit is maar op de Radio Pebbles. Ik give you the benefit. Een hele fijne dag. Pebbles, die had twee grote hits destijds. Girlfriend en deze Giving You the Benefit of the Doubt. Geproduceerd door LA en Babyface. Speciaal gedraaid voor collega Jaap Koper. Jaap, nogmaals van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Een hele fijne zondag. We gaan op naar het weer van vier uur. En daarna zijn Albert-Jan en ik er nog één uur lang. Mag ik al kiezen uit het gedicht trouwens, of oh ja, ben je ja, er ja, nog ja, dus, niet uit? Ik zal ze je het toesturen. Oké, okay, stuur ze even <lacht> toe uh, onder de monitor uh, door, dat krijgt ze zo wel. Zometeen de TNDU, Zotvoort op zondag, graag tot zometeen. En de is de laatste voorvieren.